Michel Koenen met het NOS-journaal. In Jemen is in een havenst eerst sinds weken een schip met noodhulp aangekomen. Saudi-Arabië en bondgenoten sloten het land een paar weken geleden hermetisch af... naar eigen zeggen om wapenleveringen aan opstandelingen in Jemen vanuit Iran tegen te houden. De blokkade leidde tot internationale kritiek. Volgens de VN hebben 20 miljoen mensen in Jemen, waaronder 11 miljoen kinderen, met spoedhulp nodig. Bij demonstraties in Nijmegen is een politiepaard bezweken aan hartfalen. De ruiter viel en maakte het naar omstandigheden goed. Het ongeluk gebeurde tijdens de begeleiding van een demonstratie van Pegida en een antifascistische tegendemonstratie. De politie heeft tot nu toe twee mensen aangehouden bij de demonstraties. Eén betoger weigerde zich te identificeren, een ander gooide een rookbom. Verder verlopen de demonstraties rustig. De verkoop van de oude stoeltjes uit de Amsterdam Arena heeft bijna 16.000 euro opgeleverd. Dat werd bekendgemaakt in de rust van Ajax tegen Rode JC. De stoelen in diverse kleuren zijn allemaal vervangen door rood-witte exemplaren. Ajax-fans konden een deel van de oude stoelen kopen. De opbrengst gaat naar projecten voor kansarme Amsterdamse jongeren. Een kroegrijgenaar in Rotterdam heeft ook een paar stoelen gekocht. Hij laat ze vermaken tot wc-brillen. In de eredivisie heeft koploper PSV moeizaam met 1-2 gewonnen bij Excelsior. Sparta ging in eigen huis met 1-3 onderuit tegen FC Utrecht. Eerder vanmiddag won Ajax met 5-1 van Roda JC. Justin Kluivert scoorde drie keer. Het was zijn eerste hat in de eredivisie. Iets wat zijn vader Patrick nog nooit lukte. Vitesse Ado Den Haag is net begonnen. Het weer nog de komende uren neemt het aantal buien geleidelijk af. Morgen is het bewolkt en trekt er een gebied met regen over het land. In de loop van de dag wordt het in het noordwesten af en toe droog. Het wordt maximaal 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. van de ANWB. Er staan geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Take you back, let you back in my heart one more time. Oh no, no, did you think I'd still care? That there'd be one feeling there? Did you think you could walk back? To have you back again. Now you are the last thing on my mind. Mm. Now you say you're sorry and you change your ways. Sorry, but you change your ways. Too.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 Shout -out.